Uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. De rij voor mensen die afscheid willen nemen van de Britse koningin Elizabeth is gesloten. De mensen die al wel in de rij staan kunnen nog tot half acht Nederlandse tijd langs de kist lopen. Koning Charles zei gisteravond dat hij diep geraakt is door de vele steunbetuigingen uit de hele wereld. De uitvaart van Elizabeth begint later vanochtend. Rond 12 uur zal de kist Westminster Abbey worden binnengedragen. President Biden heeft in een tv-interview herhaald dat het Amerikaanse leger Taiwan zal verdedigen bij een eventuele invasie van China. Biden zei dit eerder dit jaar ook al, maar die woorden werden kort daarna afgezwakt door het Witte Huis. De relatie tussen de VS en China is gespannen. Een bezoek in augustus van Bidens partijgenote Nancy Pelosi aan Taiwan werd door Peking gezien als een provocatie. Ook bij een bedrijf in Groningen is gisteren vogelgriep vastgesteld. Bij het pluimveebedrijf in Oldekerk zijn bijna 40.000 dieren geruimd. Eerder op de dag was er vogelgriep vastgesteld bij een eendenbedrijf in Overijssel. Daar zijn zo'n 60.000 dieren afgemaakt. Rond de bedrijven geldt nu een vervoersverbod. Orkaan Fiona is aan land gekomen bij de zuidwestkust van Puerto Rico. Volgens het Amerikaanse orkaancentrum zijn er windsnelheden van 140 km per uur gemeten... Het centrum is bang dat Fiona leidt tot catastrofale overstromingen. Door de hevige wind en regen is de elektriciteit al uitgevallen. De verwachting is dat Fiona ook over de Dominicaanse Republiek en Haiti trekt. In Japan zijn tientallen mensen gewond geraakt door de tropische storm Namadol. Gisteren kwam Namadol nog als orkaan aan op het eiland Kyushu... maar boven land is de storm afgezwakt. Bij zo'n 300.000 huishoudens is de stroom uitgevallen... Ook zijn er overstromingen en is er veel schade door de harde wind. Tienduizenden mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het weer wisselt bewolkt met soms een bui, overdag breekt zo nu en dan de zon door, ook nog af en toe een bui bij maximaal 17 graden. Dit was het nos Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANB. Het is momenteel vooral druk op de wegen rond Alkmaar vanwege Ajax AZ. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Ville tussen Akersloot en knalpunt meer 3 kilometer met een kwartiervertraging. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen de afrit Egmond en Knaalpunt Kooi meer 3 kilometer. Ook daar is de vertraging een kwartier.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 Me, there's no return Het project ja, ja, ja. van zon guys FM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Il y hmm? a ja, d'abord eu Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après y'a eu Laura, et ensuite y'a eu Aurélie, évidemment y'a eu Emma. Mon Emmanuel Emma Sophie Et bien sûr y'a eu Eva et Valérie mais mon amour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 Oui bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah yeah yeah yeah. Hein? You think only you can... I'm free. This summer, I belong to me. Cause I knew bad boys made a bad girl. Let me give me that ticket. give me party, party. Won't put my life on pause 'cause the paparazzi. Come here, kiss and touch, baby, touch my body. Oh why? if you post your shit on oh, your stories. I don't watch my back. I'm not just anybody. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.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 overal nu overal, hoi nu overal, ieder etmaal weer. CFM songs. It was never easy, lover, when you give and all you got to each other.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 Yeah, we'll be alright. every night wondering if we will make it it's hard to be strong when you're weak and you're hiding your failures So.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 Ik weet niet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 Llegaron a decir que una mujer cambió mi suerte. en De mis amores reina mía que no puedo conformarme sin que seguiras que no te nombre nunca mas que gano con decir que